Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Vlees en zuivel duurder maken en meer belasting invoeren op vluchten naar verre bestemmingen. Het zijn twee dingen die het kabinet kan doen om de klimaatdoelen van 2030 te halen. Dat staat allemaal in een advies waar het kabinet zelf om heeft gevraagd. Mijn collega Ewald Kiefiet, die legt het uit. Nederland moet volgens het klimaatakkoord van Parijs in 2030 de uitstoot van CO2 met 55% hebben verlaagd ten opzichte van 1990. En het kabinet wil zelfs nog verder gaan naar 60 En dat gaat op deze manier dus niet lukken, zegt de adviesclub. Andere maatregelen die ze bracht hebben? Het verplichten van verduurzamen van je huis. Gasverbruik duurder maken, elektrisch dan weer goedkoper. Uh, geen zakelijke fossiele auto's meer per 2025. En fossiele auto's sowieso duurder maken. In het voorjaar presenteert minister Jette de plannen om het voor elkaar te krijgen. In Amsterdam is een man overleden door de eerste storm van dit jaar. Een tak brak af, die kreeg hij op zijn hoofd. Op meerdere plekken in het land gebeurden ongelukken door die eerste storm. In Vlissingen raakte iemand zwaar gewond nadat hij door een windvlaag van de trap viel. En vlakbij Schiphol werd op de snelweg een vrachtwagen omvergeblazen. In Den Haag zijn drie jongeren van 13, 14 en 16 opgepakt. De politie denkt dat zij meerdere stratenroven in het centrum daar hebben gepleegd. Meerdere mensen raakten daar ook bij gewond. En ken je deze nog? Ja, busje komt zo natuurlijk. Even een fun fact. Het is alweer even geleden. De man uit die videoclip is ook een echte buschauffeur. Hij heet Teun Stevens. Dan wat minder leuks. Dit weekend is zijn echte bus ook vernield. Hij rijdt regelmatig feestgangers rond. En die trokken zaterdag stoelen en banken in zijn bus kapot. En er ging ook een raam kapot. De totale schade 3000 euro. Maar Teun die laat zich niet kennen en hij rijdt gewoon lekker door krijg je nog wat weer. Het trekt vannacht weer dicht en het koelt dan ook wat af. Morgen waait het opnieuw flink en er kunnen dan ook wat winterse buien vallen. En het wordt maximaal een graad of 8. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De A9 van Alkmaar naar Diemen nu een uur vertraging tussen Batenburg en Knopend Holendrecht. Ze zijn daar bezig met opruimwerk. Er is zand op het wegdek gewaaid vanmiddag. Twee rijstroken zijn dicht en de N201 Hoofddorp richting Uithoorn is nog steeds in beide richtingen dicht bij de Waterwolftunnel. En tot zover de verkeersinformatie.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 flink afgetimmerd door de groep Let's Build an Empire en Don't Ask. We zitten nu ook in het live gedeelte via Jijbuis YouTube. Daar zijn we nu ook op te volgen op ons eigen YouTube kanaal. Kijk even de camera, dan kom ik op een gegeven moment ook in beeld. Hallo! Die jongens van de Kiwi Club, die zitten er ook. Goedenavond heren. Je mag Giel die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 Ik heb ook een solo project. Hey, leuke muziek. Maar mag ik een keer een remix maken? En Giel, die, die rampte er meteen een lekkere uh, stampende beat achter. Heerlijk. Nou, toen zijn we maar eens gaan jammen. Toen hebben we nummers geschreven. Toen gingen we optreden. En echt twee optredens later ging de hele wereld op slot. Uh, toen zijn we wat, ja, tijdens corona gaan blijven spelen. We hebben we echt heel veel livestreams gedaan. Dat was leuk. Beetje op YouTube. Beetje op, uh, hoe heet het? Twitch. Maar eigenlijk voornamelijk op Reddit. Dat had natuurlijk zo'n zo uh, streaming platform. En dan kregen we ook echt veel... Um,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 Maar eerst gaan we Fiep laten horen, want die gaat op 21 maart... Nee, zeg ik, 30 maart gaat zijn optreden doen in Paradiso.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 Oh, yes, the smoldering king Has a smoldering king Yes the smoldering evening Oh the smoldering evening Hey yes the smoldering evening Ah the smoldering evening Hey yes the smoldering evening A come on smoldering evening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 Die houden ook een bandwedstrijd. Maar we hebben ook andere zaken uh, die wij moeten, uh, moeten doen. En dat is um, Naamloos, die hangt uh, nu aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond, ja. Goedenavond. Ja, um, ja dat is uh, waaronder je optreedt, uh, toch? Naamloos. Zeker, ja. ja, ja. Dat is, uh, dat is uh, mijn artiestennaam. Ja, dat is, uh, ja want in, in het echte heet je, en dan moet ik het... Uh, ik hoop dat ik het goed uitspreek, zwaar.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 Het doet me zeker zeer. Ja. ja, ik bedoel, ik heb mijn moeder, dat is een vrouw Afghaans, Ik heb ook nog uh, zusjes en ook vrouwen Hier Ja. En hier hebben ze allemaal, hebben uh, ze allemaal opleiding gehad. Naar nou, nou, universiteit geweest. Ja. Hè? En als ze daar in Afghanistan waren geweest, dan, ja, dan, dan mag je niet, mogen ze niet eens naar buiten nu. Ja, dat, dat uh, we kunnen het ons eigenlijk niet voorstellen in dat opzicht, toch? Nee, nee, nee. Kunnen we kunnen het hier niet. voorstellen. Uh, uh, uh, zij, moeten we dan toch ook hier uh, gelukkig prijzen dat we in een land als Nederland wonen? Jazeker. Jazeker. Ja, ik ben echt... Uh, nou ja, weet je, kijk. Ik wil ook ik gewoon mijn eigen gedachten en zo. elke keer ja, als hm. mensen zeuren over... Nou ja, als ik dingen op het nieuws zie over... Uh, nou ja, ik, kom, ik kom even niet op uh, voorbeelden. Dan denk ik van ja...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 Je hebt aan mij gewoon schijt Weet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 hoe zit het met die nachten die we doorhaalden, waar we flessen Black Label 1 2, 3 klaarden? Jonkers mochten tot we ver waren van de aarde. Je was ver van de bejaarde. Bro, je zegt het goed. Ik was hem aan het bezig, geen rust in mijn bloed Alleen maar rezen. Blank gas, gas geven Zo was mijn leven, ik was hyper Ik zag ze vliegen, psycho, ze ging dieper Ben niet aan het liegen, werd maar steeds zieker Op zoek naar die money, terwijl ik leed aan de money De flip side van een depressie Bro, die shit was niet funny Continu aan die kush, nam totaal niet meer rust Een nacht lang wakker en ik werd maar niet brakker Ik voelde me nice, vol met energie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 Leuk wat, uh, wat Giel uh, net uh, tegen mij zegt. Van, uh, van ja, de EP van uh, Naamloos heet Gebroken Spiegels. Ja, en de dame die we nou net uh, hebben gehoord. Want Naamloos heb je net uh, kunnen horen met uh, Ups en Downs van de EP Gebroken Spiegels. En de dame die je net hebt gehoord, die heeft het uh, in haar achternaam. Want uh, ze heet Veline Spiegel. En uh, zo heeft zij ook haar eerste ja, single release uh, gehad. Vorige week hebben we erover gesproken. En dat nummer dat heet Backyard.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 Ook een keer Kan een thuiskantoor Ook een bus zijn Vraag zij hoopvol aan haar baas Die kijkt aan Alsof ze gek is Een kantoor is Vierkant, jij twaalf Is I like a keer You hear it in the streets. Feel the bass in your body. Move your feet. Hands in the air. When I see sound. When I see sound. the air when I see sounds it's more than a feeling that moves me around all I need is you when I see sound I wanna fly so high far from the ground you keep me up all night Synergy, en er zijn heel veel synergies in de uh, UK. Heren, uh, dit uh, komt wel een beetje in jullie straatje, hè? geloof ik toch, uh, dit, dit verhaal. Ja, ja, we, ja, we zaten net lekker te luisteren. Ja, ja. lekker plaatje. Ja, dat lekker. Van, hè? Wij, wij, wij hoorden echt onze beetje, jeugd van de jaren negentig een beetje. Ja, ja dat, uh, dat uh, ja. Uh, vond Pien dus ook. Ja. Die zei dat ook, maar die hebben we hier in uh, december hier gehad. Uh, maar dat was totaal iets anders. Die brengt meer een beetje funkyachtige achtige nummers.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 Uh, Losse Jos vind ik altijd wel grappig. Die, uh, dat, dat lijkt een beetje ook op uh, Simon Kermichelt in uh, de vroegere jaren. En uh, nou, zei jij, Giel, zei jij ook nog iets uh, erover, toch? Uh, hij had ook nog iets anders uh, weg. Lucky Fonds. Ja, font. Lucky ja, Fonds vond ik het wel een beetje. Ja. Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Het uh, kan. Ik bedoel... Uh ik vind het wel leuk, zo'n <sankt> beetje liedjes bekommentariseren. Ja, <sankt> uh, <je hartstikke sankt> Ja, de beste stuurlijst aan hem volgen. <sankt> GELACH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 Stepping out of line On the border is where I'm found and lost On the border And I will pay the cost On the border Passing lines I never crossed On the border Familiar ways I hold on to The confidence it brings And I won't raise my voice To the danger zone on the border. That's where I'm lost and found on the border. And I'm homeward bound on the border. Passing lines I never crossed on the border.